Duur. Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Er moet zo snel mogelijk iets veranderen bij jeugdgevangenissen. Dat zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid... De gevangenissen zijn overvol en er zijn veel te weinig mensen in dienst om de boel onder controle te houden. Mijn collega's van NOS Stories spraken met Najim van 22. Hij wordt al een paar jaar behandeld in een jeugdgevangenis en is bijna vrij. Het duurt wel langer om op verlof te gaan bijvoorbeeld. Weet je? Want doordat er geen, ge, niet genoeg mensen binnen zitten, dan kan je niet op begeleid verlof gaan. En je moet eerst begeleid verlof hebben gehad, wil je onbegeleid gaan en wil je buiten kunnen instromen. snap je? Mm -hmm. Dus nog een keer, dan zijn we ook de diepe van... Vorig jaar beloofde de minister die er toen verantwoordelijk voor was voor verbetering, maar volgens de inspectie is er te weinig gebeurd. En om de kwaliteit van lessen op middelbare scholen op te krikken, moet het aantal lesuren omlaag. Dat vindt de Onderwijsbond. Er zijn nu te weinig leraren voor al die uren en dat heeft impact, merken deze leerlingen. Gaat ik een half jaar geen Duits gehad. Ja, ik merk wel dat ik minder huiswerk heb, dus heb ik ook minder te doen. Veel leerkrachten moeten het... Meerdere vakken doen tegelijkertijd en dat is niet zo handig. Onze meeste was misschien drie weken ziek, hadden we drie weken lang in Nederlands. En ik zag aan mijn ook dat ze omlaag gingen en zo. Ik ben gewoon een beetje bang dat ik omlaag op mijn advies ga of ik helemaal of niet haven kan halen. Omdat, ik, omdat er een, een leraar tekort is. En als er minder lesuren zouden zijn, gaat de werkdruk voor docenten omlaag, is het idee. Wil je meer hierover weten? Luister dan onze podcast Lang Verhaal kort. En het was een kort hier voor veel inwoners van Kastricum in Noord-Holland afgelopen nacht. Vanaf kwart voor twaalf was dit aan één stuk te horen. En dat ging nog wel even door dus. De kerkklokken van de protestantse kerk daar sloegen op hol. In totaal zo'n 2500 keer in 3,5 uur. Uiteindelijk heeft een medewerker van de gemeente de zekeringen uit de kerktoren gehaald. Waardoor het eindelijk stil werd. Het weer, het is al de hele dag droog en vrij zacht. Blijft de komende dagen zo. Nu nog een graad of 14. Morgen meer zon en dan iets warmer met een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Een drukke avond spits ook in onze regio. 160 kilometer file staat er nog bij elkaar. De wat langere files zijn met een vertraging van meer dan een kwartier... ...vinden we op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. 9 kilometer met een kwartier vertraging. Kwartier op onthoud op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. Andere kant op op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 12 kilometer file met een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen... rijdt het langzaam tussen Badhoevedorp en Afrit AMC over 9 kilometer. Binnenring van de a A10, de ringweg van Amsterdam, tussen Landsmeer en Watergraafsmeer, 7 kilometer met een kwartier vertraging. En een half uur oponthoud op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Daar is het file tussen Hilversum en Hagestein over 17 kilometer. Van en naar Schiphol rijden nog steeds veel minder treinen door een beschadigde bovenleiding. Tot zover de verkeersinformatie.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 a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes. Hey, hey. If you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. I said, you're being my baby, it don't matter if you're black or white. I said, you're thinking about being my brother, it don't matter if you're black or white. We een beetje het uh, ultieme gevoel van Back to the Future hoor, heel eerlijk gezegd. Er is gewoon helemaal geen tijd om uh, alles uh, een beetje in te starten. Dag, uh, we gaan gewoon verder uh, met uh, de wordt eruit door live. Het eerste stukje kwam gewoon uit de computer. Omdat die computer het vertikte om uh, een beetje op tijd te beginnen. Daarom zei ik al, het is het ultieme Back to the Future gevoel. Hier is Joey Lewis in de News en The Power of Love. leggen waarom ik dit nummer eventjes erbij heb gehaald. Want wie de Back to the Future films kent, die weet ook dat die Marty McFly bijna altijd overal te laat was. Bijna te laat was om terug te gaan naar de tijd waar hij vandaan komt. Dus dat was de reden. En de reden was ook omdat hier wat computers een update nodig hadden. En dan denk je drie kwartier is ruim genoeg om alles, na nou, mooi niet, Bill Gates had toch echt andere plannen. Uh, dit is uit uh, de jaren 60, Shocking Blue. En ik ga er hier achter iets uh, draaien wat een beetje in de geest van Shocking Blue is. is een moderne band, komt uit Vallendam. Maar dit is nog uit Den Haag met Mariska Veres. En send me A postcard. We dit in de geest hadden opgenomen van Siouxsie in de benches die hoor je er toch ook wel degelijk in door, maar er was nog iets anders eh, er was ook toch een vleugje Shocking Blue en dat gooi je er toch ook wel heel duidelijk in terug of was het alleen maar het stemgeluid eh, van Michel Tuyp en dat impliceert meteen, het is een Nederlandse band ja, dat klopt, want ze komen uit Volendam Lorem Ipsum, eh, let op die naam want dat eh, wordt, eh, daarvoor hoorde je ze trouwen Shocking Blue en het nummer Send Me A Postcard we gaan het even weer over een andere boeg uh, smijten, mensen. Want na het uh, geweld van de beatmuziek en de ravelronde gaan wij eens even terug in de tijd met een nummer van George Harrison die hij geschreven heeft voor de Beatles. Sweeping, still my guitar gently weeps, I don't know why nobody told you how to run for Controlled you. They bought and sold.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 Dancer van Tina Turner. Het is uh, bijna, uh, nou ja, we hebben er nog eentje in ieder geval tot de hoofdlijnen van het uh, nieuws van half zeven. Trouwens, daarvoor hoorde je de Beatles met Wild Maggie Darlington En Die kwam uit de koker van uh, George Harrison. Hij schreef ook wel wat uh, nummers uh, deze George Harrison en T. Uh, dat was er dus een van. Ik zei dus, uh, we gaan op uh, naar de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven en dat uh, doen we er met één en dat is een uh, mooi nummer van de Police. En dat was eigenlijk van het laatste album wat ze toen onder de police hebben ook uitgebracht. Want ze vochten elkaar ooit de tent uit. Met name Stuart Copeland en Sting waren nogal een beetje op voet van oorlog. Maar goed, de nummers waren er niet minder om. En dit was één van die hoogtepunten van dat album Synchronicity. En dat was Wrapped Around Your Finger. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Rijksrecherche gaat onderzoeken wie er heeft gelekt naar NRC... dat er een onderzoek zou komen naar oud-kamervoorzitter Ariep. Het lekken van vertrouwelijke informatie is een ambtsmisdrijf... waar maximaal een jaar gevangenisstraf op staat. Jeugdgevangenissen zitten vol en de personeelsproblemen zijn zo groot... dat er nu moet worden ingegrepen, zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Maximale groepsgrooters worden overschreden en er zijn lange wachtlijsten. Staatsbosbeheer gaat in de Oostvaardersplassen ruim 1600 edelherten en 100 hekrunderen afschieten. Het aantal moet omlaag om dierenleed te voorkomen, omdat er niet voor alle dieren genoeg voedsel in de winter is. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De temperatuur daalt naar zo'n 6 tot 10 graden. Hey Mr. DJ, put a I wanna dance with my baby elkaar gedraaid. Bijvoorbeeld die van Madonna met Music. The Smith uit Engeland. Dat was een beetje een alternatieve band En Big Mouth Strikes Again dat was dat nummer en het laatste wat je er hebt kunnen horen was van Fleetwood Mac. En Little Lies. Nou, uh, ik ga zo dadelijk nog even iets uh, met een kwartier... Uh, een een of andere bootlegversie draaien. Dus uh, dat uh, moeten we een beetje muzikaal op zien te vullen. En dat doen we met een track van Paul Bond. Is haast klassiek zou je haast kunnen zeggen want veel is het niet maar die paalbond die is op dit moment bezig samen met zijn gezin om een, een beetje een rondreis te doen of eigenlijk een doortocht uh, door Amerika. Uh, want uh, hij is een groot liefhebber van het werk van Hemingway. En ja, dat uh, levert dan altijd nog wel wat leuke plaatjes op, uh, op Instagram. Uh, bovendien uh, heeft Paul zijn uh, album min of meer klaar. Het is alleen nog uh, de zaak dat het nog een beetje afgemixt wordt. Tot een groot geheel. En dan wordt het album waarschijnlijk ergens volgend jaar uitgebracht. Dat is wel een beetje de bedoeling. En we hopen hem nog voor die tijd nog een beetje te strikken. Hè? Want normaal gesproken zou die altijd in november komen. Maar dat gaat gezien zijn een doorreis door de Verenigde Staten niet gebeuren. Dus. Um, straks hebben we wel Turmoil uh, in de studio. Amerikanenband. band. Maar uh, dat is voor dadelijk. Tussen 18 en 17 en hebben we natuurlijk ook nog een aflevering van Alternative FM. Um, dit zeggende, zeg ik, komt hier die bootleg van een dik kwartier. Dus we hebben nog even een beetje... Nou, tenminste ik dan een beetje rust. Kan ik even een beetje Marcus assisteren, want... Het uh, wordt uh, best uh, druk uh, gedeelte uh, straks tussen 7 en 10. De bootleg versie is natuurlijk van het nummer van, uh, van I Feel Love, van Donner Summer. Uitgevoerd door de heer Patrick Cowley. Die precies 40 jaar geleden aan het eind van zijn leven is gekomen.